De event richt het NOS-journaal.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 Welkom bij Peaceful Radio en een hele goedenavond. Mijn naam is Ben Oveugen. We zijn geopend met een, weer een goed nieuwe cd van John Fluker. En zijn cd heet Star Eyes. allemaal van zijn eigen label tot ons gekomen via Last Promotions uit Canada. Een hele bekende naam is Joel Anderson. En hij heeft een nieuwe cd Survival and Another Stories. En um, die gaan we zo voor je draaien Daarna komt uh, weer een artiest Die uh, wel bekend is Maar toch uh, verloren heeft gemaakt Gio Ari met Water's Memory Veel luisterplezier bij Peaceful Radio are all of you i want to ban le boya ironi won faraye boya return ni so for don't my would So fun Mystic Heart van Asher Queen. En dat uh, tot slot uh, bijna van dit eerste uur van Peaceful Radio, aflevering 744. We gaan uh, zo afsluiten met Crystal Keys Songs to Awaken and Heal Sounds of Serious Sacred Songs and Meditations to Uplift the Soul. Ja, dat vind ik een hele mooie subtitel van deze cd van Lia Scalon. Um, ja, wil je Peaceful Radio blijven beluisteren en nalezen? Nou, uh, dat kan natuurlijk via de website peacefulradio.eu en uh, Peaceful Radio ook actief op Facebook. Graag tot straks. Aan de andere kant van het nieuws voor nog een uurtje. Nieuwe